delen door Anton Quintana, regie Ad van Zandvoort, ondanks het weer. Want de overturen van de komende race ...verbietert in de regen. Nou, ja, De bolides gaan in waternevelen gehuld. Regen, regen en nog eens regen... ...dat is het beeld van deze eerste trainingsdag. <coughs> maar diezelfde natheid... ...bewijst één ding. Het wegdek van Zandvoort... ...moet een formidabele kwaliteit ja, bezitten... ...want ja, ja. er worden nog tijden gedraaid... ...van rond de 1 minuut 30 seconden. Zet uit, 1.30. Stomhouden. Hé Nee joh, het, het is zwaar Tony. Twee jaar geleden reed ik hier mijn beste ronde van 1,42. En nou met die nieuwe Haakse bocht erin... ...kom ik zelfs met die regen op 1,30. Niet te geloven, jongen. 1,30? Ja, en jij? 1:32:44 met een lange aanloop. Hoe lang? Te lang. Ja, maar met Tony, eerst maakte ik maar 1,47. Dat zei ze. Maar ik geloofde het niet, het leek mij veel te snel. En toen kwam ik tot 1,36. Een hele prestatie, dacht ik. Tot ik hoorde dat die Carlos met zijn oude lotus... ...al rond de 1,31 schommelde. Hm. Nou, toen ben ik er echt op gaan staan, natuurlijk. 1,30 Ja man, die banen zijn Alle Jezus, stukken verbeterd. Nou ja, die regen is ook niks voor mij. Nou, ik heb liever dat de gieter dat het zo'n beetje tussenin blijft hangen. Dan krijg je weer van die tegenstrijdige beslissingen, net als vorig jaar. Droog weer, nat weer, je blijft banden verwisselen. Nee, maar ze voorspellen nou droog weer. Oh ja? Ik geloof het wel, ja. Leuk van nou. haar. Wat is Tim aan doen? Die regen is funest voor de ontzegeling. Kan Tim toch niks aan doen? Hé, hey, uh, Timmetje. Zet er iets mee stoppen, jongen. Je kunt hem toch niet aan de perfectie Laat Later nou. De jongen is in twee dagen niet uit de kleren geweest. Hé, hey, Timmy. Inpakken en wegwezen. Ik heb hem gevraagd om wat na te lopen. Tony, luister nou eens. Morgen hebben we hem harder nodig dan nu. En dan moet hij toch uitgeslapen zijn. Hé, hey, Tim. kappen, Ga maar een beeldje pakken wacht wachten de meiden wat je maar wilt. Kom morgen maar weer eens kijken. Als ik dan... nou sterk... Luister nou, Tony, jongen. Dat je nou zelf niet van ophouden, weet is jouw zaak. Maar die jongen loopt de slaap wandelen. ik het dan toch. Hé hey, Tim, opdonderen! Hoor je me niet? Ja, uitsloven. Als hij begint te fluiten, dan weet ik pas zeker dat hij aan Zendt is. Hij fluit beter dan dat hij iets sleutelt. Jij bent gek, Tony. Zulke dingen moet je niet zeggen, jongen. Dat zet kwaad bloed. Die jongen is zo betrouwbaar als maar kan. Hij is niet half zo goed als Gijs. Je moet toch aan hem wennen, geef hem dat toch goed door. Kan... Ja, laten we het vak leren. Kan hij ook naar Klaak overlopen, zo gauw hij een beter bal doet. Jezus, Gijs had toch groot gelijk dat hij die kansen aanpakte. Binnen een paar jaar kan hij nou chef monteur zijn. Kan hij bij ons ook. Wie zijn wij nou helemaal, Tony? Wij kunnen hem met moeite een redelijk loon geven. Terwijl Klaak hem kan geven, wat hij verdient. Loyaliteit, daar gaat het om. Die huffer heeft hij gewoon laten wegkomen. Helemaal niet waar, helemaal niet waar. <laughs> Voor een paar centen meer laat hij ons barsten. Midden in het seizoen ook te benen. Moet je zo'n aanbod dan afslaan? Alleen hem... Tony, kom komt toch. Bij ons heeft hij het vak geleerd. Ja, maar wij hebben er ook van geprofiteerd. Hè? Nou, op die weg. Nou, maar wat aan hem hebben. Tony, je slaat weer eens door, jongen. Gijs heeft alles meegemaakt. Hij heeft het nou wel gezien. Al blijft hij honderd jaar voor ons werken. We kunnen hem toch nooit betalen wat hij bij Klaart verdient? Zo is het toch? Mag de jong ook als de toekomst denken? Hij wordt toch ouder? Ah, ik weet het niet. Het is niks voor hem om zo ineens zakelijk te worden. Domme, we waren oude gabbers. Ja, waarom niet? Het waren betoning, natuurlijk. Maar dat kostte hem geld. Ons niet. En het gaat steken op de duur. Geld is de reden niet. zeg je me nou? Je hoorde me wel. Geld is de reden niet, François. Niet? Nee. Oh. Iedereen schijnt te denken dat ik gek ben. Nou ja, misschien geef je daar reden voor. Aan wiens kant sta jij eigenlijk? Jij doet de laatste tijd zo... zo wijsgerig. Ja. Ik probeer het leven wijsgerig te bezien. Is er wat op tegen? Sinds wanneer? Tony, ik denk aan hem geval niet dat je gek bent. Als dat je gerust helpt. Waarom blijf je dan over geld doorgaan? Hm? Dat geld is de reden van domme niet. Als jij je van de domme houdt, moet ik dan man en paard gaan noemen? Ik ga met hem praten. Met Gijs? Ja, ik wil dat hij terugkomt. Doet u niet. Zullen we zien. Wat ga je nou doen? Wat, wat, wat, wat ben je nou aan mijn plan? Ik ga naar de klaar, Pitt. Ja, dat snap ik ook. Ja, maar wat ga je dan zeggen? Dat ik hem terug wil, kost wat kost. Kost wat kost? Oh, als jij niet mee wilt betalen leg er zelf al wat bij. Ik dacht dat het niet om geld ging. Verdomme Tony, je gaat jezelf toch niet belachelijk maken. Luister François, ik wil dat Gijs terugkomt. Wat is daar belachelijk aan? Sinds wanneer is het belachelijk om een goede monteur te willen houden? 1 seconden. Emerson Fittipaldi, Lotus, 1 minuut 29 seconden. Dennis Hume, McLaren, 1 minuut 29 seconden. Peter Rattan, ook op McLaren, 1 minuut 30 seconden. Francois Hellman op Helman, 1 minuut 30 seconden. Hallo Gijs. Oh, hallo jij in de pit vergist, Tony? Hé, hij is er nooit door. Hij vraagt of je nog een beetje speling op de pendel wil hebben. Zal wel in de baas zitten. Ik wil met je praten, Gijs. Ik niet met jou, Tony. Wat bedoel je? Wat ik zeg. Ik heb geen behoefte aan een gesprek met je dit moment. Ik heb handen vol werk. Ik wil dat je bij ons terugkomt. Hé, jullie zouten niet erop. Bij die perstribune terug. Ik wil die meiden hier niet in de pit hebben. Jouw ja, tijd was niet veel zaks, hè? Hoor je wat ik zeg, Gijs? Ik, eh... wou ik eens met je komen praten over de condities. Een Rotzak! Ja, moet je horen, jongen. Ik ben even bezig. Ik wil dat je bij ons terugkomt. Ja, dat hoorde je wel. Nou dan. Ik kom niet bij jullie terug. Ik zit hier best bij Clark. Ik ben bereid je te betalen wat die stinkertje betaalt. Clark is een toffe kerel. Kon je niet graag op hem afgeven, Tony? Nou, ja, goed beste. Clark is een opperbeste vent. Daar gaat het ook niet om. Ik zal jou voortaan betalen wat hij je betaalt. Zo. Oké. Okay. Nee, Tony, dit is niet oké. Okay. Ik ben niet bij jullie weggegaan om jullie te chanteren. Dat zeg ik toch niet. En ik wil nou wel eens beleggen op mijn brood, hè, na al die jaren. Ik zeg jou toch dat wij hetzelfde kunnen betalen. Dat kunnen jullie niet. En ik wil het ook niet voor jullie hebben. Klaak zit dikke ze poeven. Hem is het een luxe, die uitruiserij. Verdomme, gijs daarom juist. We er voor die patser gaan werken. Na al die jaren bij jongen. Als je dat nou nog eens doet, ik krijg een opdonder van me. Ik doe mijn werk, Tony. Ik weet waarom jij bij ons bent weggegaan. Weet iedereen, valt niet zo moeilijk te raaien. Niet om de poem. Niet? Nee. Dat weet je meer dan ik? Ik weet dat jij en Lillian een verhouding hebben. Je zegt dat? Doe het er niet toe, ik weet dat het zo is. Daar gaat het om. Zegt Lillian dat? Ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen, Gijs. Zeg hoor eens als jij hier komt om over Roddels te gaan zeiken. Robbels interesseren mij dat... geen barst. Hoe kom je dat doen? Je terughalen, ah. dat zeg ik toch. Je moet je eens laten kijken, jongen. Je bent niet goed bij je hoofd. Waarom niet? Omdat ik niet die jaloerse echtgenoot ga uithangen. Ze vraagt dat niet de eerste keer hoor dat Liddy een vreemd gaat. Nou lol. Stoort dat de romantiek? Ik weet niet waar jij het over hebt, jongen. Goed, best. rijden er maar omheen als je dat makkelijker vindt. Voor mij hoef je niet toe te geven. Maar wat ik om zeggen, Gijs, is dat het me koud laat. Als het al zo nodig moet, gaan jullie je gang dan maar. Ga jij met weg? Ik vind mijn carrière belangrijker. Ik wil winnen. En daarom wil ik dat je bij ons terugkomt. Jezus, jij ja, met een eind heen, jongen. Denk wat je wilt, maar kom terug. Als het niet zo griezelig was, zou ik me gevleid voelen. He, dan kan Klaak met al zijn poen niet tegenop. Dus, eh, uh, je komt terug? Nee, ik kijk wel uit. Verdomme. Stel je nou eens voor, Tony, dat er iets met je misgaat. Ik bedoel, als ik jou zo hoor, dan schijnt het een publiek geheim te zijn van Lilly en mij. Nou, stel je nou eens voor dat ik bij jullie terugkom met de gebeuren, met je. Ik kan zoveel misgaan in de waren maar... Die wordt er dan op aangekeken. Niet waar. Het zou slecht zijn voor mijn carrière, jongen. Ben jij daarom bij ons weggegaan? Voor de betere verdiensten. Voor het beleggen op het brood. Maar als het waar is... wat ze van Lillien en mij rondbezuinen... wat zeg ik zelfs als het niet waar is? Het? Tony, het spijt mij ook dat het zo gelopen is. Nee. Ja. Zo'n dingen hebben we niet in handen. Nou, in elk geval, ik kom niet bij jullie terug. En nou ga ik aan het werk. Dus jij laat mij barsten. Hoe is even hier, jongen. Ik ga naar die motor starten en dan word jij kwaad. Maar ik zeg jou één ding. Ik heb hier een stevige sleutel en dan geef ik je een oplazer mee. Je hem me naar mijn wijst. Wees maar niet bang, jongen. Ik ben een coureur. Ik heb mijn emoties goed in de hand. Gefeliciteerd. Maar je zal het vast wel kunnen waarderen dat ik Lilian terug naar huis stuur. Dat gehang langs het circuit is toch niks voor haar. Ik bedoel, wat heeft ze hier te maken, hè? Dat geeft me praatjes. Doe wat je niet later kan. Oké, okay, jongens, rol dat reservewiel uit de weg en kom een handje hier helpen. Dat gaat zo de metro ook altijd. Dan doen ik nog aan toe. Waarom moet ze nou uitgerekend met onze monteur aanleggen? Tony, praat nou niet zo onredelijk. Ach. Ze kent Gijs al een eeuwigheid. Ze zijn altijd goede vrienden geweest. Dat het ervan gekomen is, is ook jouw schuld. Ach. Ja, daar hoeft je niet zo van op te kijken. Wij gaan elkaar toch niks wijs maken, hè? Mijn schuld? Nee, de mijne is nou goed. Ja, je hebt een verwaarloosd. En doe nog niet alsof je dat zelf niet weet. Moest ze daarom gaan lopen donderjagen met alles wat een broek aan heeft? Overdrijf nou niet. Hoe lang is dat eigenlijk aan de gang met Gijs? Hoe lang weet jij het al? Jij wou het niet weten, hè? Je deed alsof je gek was. Dat is soms het beste. Ja, soms. En soms niet. Hoor eens, ik heb genoeg in mijn hoofd. In dat soort rellen heb ik geen zin. Jij kent Lillian. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, als ik er een punt van had gemaakt zou ze de kop in de wind gooien. Ik wil dat niet kwijt. Meen je dat nou echt? Natuurlijk, meen ik dat. En waarom laat je haar dan nooit eens weten? En wat? Dat je haar niet kwijt wilt. Tony, verdiep je nou eens voor één keer in de gevoelens van een ander. Ze reist het hele seizoen achter je aan, van het ene circuit naar het andere. Ze woont de helft van het jaar in hotels. En jij, jij bent er nooit. Als je niet in de pit zit, dan ben je wel ergens op een persconferentie... ...een, een autotentoonstelling of een televisieshow. Ja, om dat te verdienen, ja. Waarom anders? Zo leuk vind ik het niet. Nou goed, natuurlijk. Je doet het niet voor je lol. Maar zij? Zij was in het begin niet te bedonderd om mee te gaan. Dat eeuwige gehouden hoer over racen gaat een vrouw op de duur vervelen, Tony. Jij hebt eigenlijk maar één ding aan je hoofd, jij wilt winnen. Dat maakt je conversatie een beetje beperkt, als je me kunt volgen. En mij of de monteurs kun je nog wel eens doorzagen over een of ander mankement. Maar zo'n vrouw wil ook wel eens wat anders horen? Ja, ze wist toch met wie ze trouwde. Ja en nee, jij bent nogal veranderd de laatste tijd. Als ik jou was, jongen, dan zou ik het allemaal maar eens met Lilian zelf uitpraten. Ach, wat. Ik kan die kol nou niet aan mijn hoofd hebben. Ik heb een race te winnen, François. Als die mij te per voor Jan en allemaal op de rug weer gaan liggen... Tony, dan ik helemaal... praat nou niet zo. Doe mij een plezier en praat niet zo over, Lilian. Jij ziet er nooit als jij je rondje draait op het circuit. Ik wel. Ik zie dat ze zich op zat te vreten. Ze is nog altijd jouw vrouw, Tony. Ze komt niet meer naar een race, omdat ze het niet verdragen kan. Niet uit onverschilligheid. Laat je er maar niks mee eens maken. Ik zeg, ze is nou eenmaal een emotionele tante. Moet ik je dat nou vertellen? Tony, laat de boel hier de boel en ga eens naar toe. Jij vond het toch zo nodig dat Tim afknokte? Nou, dan zal ik toch zelf wel die pikken moeten doen, hè? Nou, dat moet je zelf maar weten. Ik ga van je weg, Tony. Naar huis? Nee. Ik ga van je weg, helemaal weg. Dat kom ik zeggen. Ik heb mijn koffers al gepakt. Wil je doen mijn lol? Ik meen het, Tony. Waarom? Omdat... Omdat het tussen ons helemaal niet geworden is wat ik gedacht had. Wat had jij dan gedacht? Dat ik met een man zou leven. Maar je bent geen man. Je bent een coureur. Je komt er niks anders toe dan racen, racen en nog eens racen. Spaar me dat soort kletsboek. Ik was al een coureur toen we trouwden. Ach, toen we trouwden? Toen had ik nog een hoop, Tony. Je begint de greep op de werkelijkheid te verliezen, Tony. Bespaar me je boekentaal. Zo is het echt. Je wint je op over onbelangrijke dingen. Wat jij onbelangrijk en, en Dingen die er echt toe doen, die zie je niet. Dingen die er echt toe doen? Ja. Er is meer in het leven dan racen, Tony. Nou, ik eenmaal Formule 1 rijder ben. Hoe moet dat alles goed maken, alles rechtvaardig. Formule 1, grote taak in het leven. Wat krijg ik dan thuis? Een robot met een stopwatch waar zijn hart moet zitten. Niet zo pathetisch, alsjeblieft. Tony, het is pathetisch. Jij bent pathetisch geworden. Je wilt met alle geweld winnen en je verliest. Oh ja, je wint op het circuit, dat wel. Maar waar zijn je oude vrienden? Waar zijn je vrienden van vroeger? Daar is niets aan te doen. Als je milieu ontgroeit... Oh, nee, Tony, nee. Zo is het niet. Jij bent niks ontgroeid. Dan denk je misschien, oh, wat een vergissing. Je vrienden zijn jou ontgroeid. Jij staat stil. Je staat stil als een wekker die ooit te stijf is opgewonden. Bij anderen is de tijd doorgegaan. Het leven, de dingen van het leven. Maar bij jou... Weet je nog hoe het begon? Weet je nog toen het een hobby voor je was? Dat eeuwige knutselen aan oude auto's. Dat eeuwige brokken maken. Ach. Ach. Oh, god, wat is zaterdag en zondag? Ik heb wat uren in de buim zitten wachten op jou en je vrienden. Het was anders. Het was, het was romantisch. Romantisch? Race is mijn vaklingen. Ah ja, ja, nu. Toen niet. Jullie waren gewone jongens van een fabriek, jij en François. Jullie waren vrolijk. Er werd gelachen, gedronken, weet je nog? En wij meiden, we zaten in het gras te gillen. We vonden het allemaal prachtig. We wisten dat er nog lange avonden kwamen om te dansen en te vrij. François is dat niet vergeten, maar, maar jij, jij bent alles vergeten. Arme Donnie, je bent zo'n streber geworden. Ik begrijp het wel. Je hebt te veel moeten knokken, te veel moeten doorzetten. Je had alles tegen, je moest alles zelf bekostigen. Daarom hoef je toch nog niet onmenselijk te worden. Tony, je bent net een gespannen veer die niet meer los kan komen. Zo keihard. Net een machine. De kranten doen wel net of je anders bent. schrijf schrijven graag een lekker stukje over die bescheiden jongen uit de achterbuurt die het maakt. Maar wij weten beter, Tony. Voor mij maak je het niet. En daarom ga jij weg? Ja. Niet omdat je toevallig de een of andere vent hebt leren kennen? Oh, Tony, wat weet je toch vals? Ik weet dat je met Gijs hebt gepraat. Denk je echt dat ik om Gijs bij je weg ga? Denk je dat echt? Nee. Nou, dan. Maar ik wou wel dat het niet zo was, dat met Gijs. Omdat hij je beste monteur is. Omdat hij daarom bij jullie is weggegaan, of? Ook, ja. Jij bent bij hem geweest, hè? He? Ja, heeft hij dat verteld? François. Heeft François je dat verteld? Was dat goed voor? Als hij dat niet verteld had, dan was ik weggegaan zonder eerst naar je toe te komen. Dan had ik een beetje achtergelaten. gelaten. Ik twijfelde nog. Nu niet meer? Nee. Nu niet meer. Je wou Gijs terug hebben, terwijl je... Wat heeft dat er nou mee te maken? Als je dat niet ziet, dat, dat, dat zoiets... Nou ja... Ik wou hem terug hebben, ja. Is dat nou zo gek? Maar je wist dat hij... Ja, hoor nou eens, kind. Als jij het nou zo nodig vindt om met een monteur te gaan knoeien... ...dan moet je dat zelf weten. Maar als dat dan toevallig mijn beste monteur is... ...moet ik hem dan afschrijven, alleen omdat jij zo manziek bent. Tony, ik ga echt van je weg. Weet je waarom, Tony? Dat interesseert me niet. Je weet waarom, maar dat doet er nou niet meer toe. Weet je waarom ik wegga? Dat heb je al vaker gezegd dat je wegging. En nou ga ik echt. Tot ziens dan maar. Ik wist het niet. Je wist niet dat het François was? Wel, ik wist het niet. Het zicht was nul, godverdomme. Ik was al teruggegaan naar dus de tweede versnelling. Ik wist het niet. Ik zag toch dat er iemand bij het wrak stond? Ik dacht dat hij meteen uit was gekomen. Dat is nog logisch dat ik dat dacht? Tony, wat doe jij hier? Ik ben meteen gekomen toen ik het hoorde. Ik wist het niet. Waar waren die eerste hulpmensen dan? Ze durfden de baan niet op. In Europa hadden jullie gemakkelijk tegen ze op kunnen rijden. Ik zag iemand man Frank, dus ik dacht ik... Ik wist toch niet, ze kregen de kans niet om bij hem te komen. Verschrikkelijk. Hij zat bekneld. Nee, o, je je bek jij. Godverdomme. Ja, yes, François. Daar zit hij. Mag doodvallen als die niet gedisqualificeerd wordt. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar mag ik u een paar vragen stellen, meneer Ferrel? Nee, dom erop. U moet Tony excuseren, heer. François is niet alleen een teamgenoot van Tony, maar ook een vriend. Zo doe ik toch op, jullie? Dat betekent het einde van het Helmand-team. Tony, kom mee. Laten we me weggaan, Tony. Tony, kom nou mee, anders ga je hier zitten gingen. Kom nou. Ja, Ik wist het niet. Je zag toch dat het ernstig was? Dan ga je toch langzamer rijden? Neem nou Stuart. Die lag drie seconden achter je. Mooi dat hij op de volgende ronde twaalf seconden op je verloor. Hij rijdt langzamer. Dat is verantwoordelijkheidsgevoel. Maar jij. Ik wist niet dat het zo sorry, erg was. Tony, kom dan nou mee. Ik wist niet dat het al zwaar was. Tot erop, jullie, wat op naar oude moeder? Oh, sorry. Kalm, kan Tony. Kan, Neem hem mee voor dat ik nog grijp aan hem. Neem hem mee! Wat is er nou gebeurd? Rotzak. Ik heb niks strafbaars gedaan. Dat zullen ze nog wel uitzoeken. De hele toestand staat op de film. Over een dag of zo hoor je de definitieve conclusie wel. Maar de mijne kun je nou meteen krijgen. Plus van oh, wat is er dan toch gebeurd? Niemand vertelt me wat, waarom doen jullie zo? Ze kunnen me niks maken. Ze proberen alleen maar de schot erbij af te schuiven. Hun brandweer stond erbij en is helemaal niks. Die durfde niet eens dichterbij te komen. Kut, als een van de coureurs over de baan blijft schuiven. Vroeger eens even, als de wedstrijdleider beslist dat we door moeten gaan, dan ga ik door. Maar jij was de enige die niet langzamer reed voor een ronde of twee. Je kwam dwars door de rookstuiven, terwijl de anderen inhielden om de bron weer een kans te geven. Dat was niet afgevlacht. Nee, maar verdomme, zolang de reddingsploeg aan de gang is... Oh, Wat praten jullie toch over? François is dood en jullie maken ruzie. Mij de schuld geven. Terwijl die zakken zelfs met hun dikke asbestpakken aan, niet dicht bij het vak durven te komen. Als ze met een paar man de wagen hadden omgekeerd, had François er misschien nog uit kunnen komen. Maar nee, op een afstand van vijf meter bleven ze dapper staan blussen. Wat, verdomme, waarom? Je schulde raken langs heen, ze schrokken zich rot. Dat deed jij... Niet even een ander jongens, nee. Uitgerekend François, teamgenoot en vriend. Yes. Jij! Ik zag ze veel te later, er ook. Als ze meteen na het ongeluk hadden afgevlacht, hadden ze de hele baan voor mezelf kunnen hebben. Maar als zij willen dat de race doorgaat, goed, dan ga ik niet stoppen. Langzamer rijden voor een ronde vee was genoeg geweest. Wie zei mij dat de anderen langzamer zouden rijden? Dat deden ze. Dat kon ik toch niet weten? Hm. Jij was de enige, Tony. Onthoud dat. Ik ga er niet verder op door. Maar godverdomme, ik hoop dat ik je zal achtervolgen. Dat je het niet uit je kop kunt zetten, wat je ook doet. Mag leiden dat je de rest van je leven elke ochtend bij wakker wordt. Met de herinnering dat jij de enige was. Oh Tony. Ik, ik wist het niet. Ja, natuurlijk wist je het niet. Het is ik ben meteen gekomen toen ik het hoorde over de radio. Vreselijk. Kom in naar huis Tony. Kom mee naar het hotel heeft geen zin om hier te blijven als iedereen zoveel tegen je doet. Kom. Tony. Tony Ferro. Hm? Laat me met rust. Ik ben Clark. Clark. Clark. Oh. Clark. U schijnt nogal de stemming tegen u te hebben. Maar ik persoonlijk vind dat u zich uitstekend gedragen hebt. U nam geen onnodige risico's wat de race betrof. Het kan een foute beslissing zijn geweest om de race door te laten gaan. Maar goed, die. die beslissing lag niet aan u. U bent drie seconden achter de koploper geëindigd. Niet slecht. Als ik niet gedisqualificeerd word. Wel nee. Ze willen even flink doen. Maar ik heb begrepen dat ze uitsluitend afhankelijk zijn van telefonische gegevens. Geen film? Geen film. Hoe weet u dat? Van de baancommissaris. U moet niet zo teneergeslagen zijn, Ferro. Kritiek wordt zo gemakkelijk geleverd. Maar bewijzen... Komt u me dat vertellen? Nee. Ik wil die in mijn stal hebben. U U wilt mij. Maar waarom? Ik heb een nieuwe supersnelle wagen laten ontwerpen... ...en ik wil dat jij hem rijdt. Daar kom ik voor. Met het helmond team is het toch afgelopen. En als ik personeel in dienst heb... ...monteurs of zo die... ...die al niet aanstaan, dan... ...dan flikker ik ze eruit. Je zegt het maar. U weet alles, hè? Ja. Jij rijdt mijn snelste wagen. Ik zorg voor de rest. Wat doe je? Op dit moment kan ik geen beslissingen nemen. Ongelukken zijn afschuwelijk, natuurlijk. Maar ja, als er geen gevaren verbonden was, dan kon iedereen het, nietwaar? Daar gaat het om. Lillian. Ik wil naar huis, Lillian. De dame is zo even weggegaan. Wat? Dat waar wij aan het onderhandelen waren, is de dame weggegaan. U hebt dat niet gemerkt. Weggegaan? Ja. Kijk u eens, hier hebt u mijn kaartje. Ik reken op dat u me morgenochtend op zijn laatst belt. Wat ik wil hebben, wat ik zoek, dat zijn geen goedwillende amateurs, maar echte doorgewinterde coureurs zoals jij. Mannen die exact weten welke risico's ze lopen. En geloof me, ik betaal ze daar vorstelijk voor. Ik zie u morgen dus, meneer Ferrel. het hier vol. Meneer Ja. Komt u maar binnen, meneer Ferro. Dank u. Goedemiddag, meneer U heeft mij laten komen. Ik hoop dat ik niet overleven kom. Uw bediende liet mij binnen. Denkt u bent mij niet kwalijk, maar als u zich vandaag niet goed voelt, kom ik wel een andere keer terug. Best. Wat zegt u? Voel me best. Oh. In dat geval. Wat een uitzicht hebt u hier. Niet te geloven. Dat het nog bestaat? Er lijkt geen eind aan te komen. Voor mij. Pardon? Alles, dat land, zover je kunt zien van mij. Is dat land van u, bedoelt u dat? Ja, en nog veel meer. Verder, verder dan je kunt zien. <lacht> uh, meneer Clark, ik vind het helemaal niet erg om een andere keer terug te komen. Nee, nee, nee, blijf. Zoals u wilt. Dat heb ik gezien. Verbazend. Ik wist niet dat er nog zulke lappen grond leeg stonden. Heeft me moeite genoeg gekost. Moest alle buren uitkopen. Alles laat afbreken. Huizen plat, weg, leeg en stil. U moet wel erg van de natuur houden. Hoezo? Dat u er zoveel voor over hebt om het hier zo te krijgen. Natuur? Zeg me niets. Doe jij hier naartoe kom rijden, Tony? Heb je toen vogels gehoord? Daar heb ik niet zo op gelet. Oh, ik kan het je zo wel vertellen. Je hebt niks gehoord. Er zijn geen vogels op mijn land. Uitgeroeid allemaal. Stilte, daar ook van. U hebt alle vogels. Geen vogels op mijn land. Stilte. U hebt ze laten afschieten? Precies. Ik kon niet slapen. De veel lawaai. Hield hielde uit mijn slaap. <lacht> daar kijk je van op, hè? Ja, daar kijk ik van op. Hm. Ja. Ik hoor dat je vrouw van je af is gegaan. Ik vroeg iets. Het klonk niet erg als een vraag. Het is een vraag. Wat heeft dat te maken met mijn werk? Ik vraag het uit nieuwsgierigheid. We zijn uit elkaar, ja. Ze houdt het nu met een van mijn monteurs, hè? Heb ik me laten vertellen. Zoiets heb ik ook gehoord. Ik zal die vent meteen laten ontslaan. Dat hoeft voor mij niet. Nee? Nee, nou voor mij wel. Ik eis concentratie op het werk. Uiterste concentratie. Ik wil niet dat er spanningen zijn onder mijn personeel, begrepen? <laughs> ik begrijp wat u bedoelt. Maar voor mij hoeft u die man niet te ontslaan. Ik concentreer me toch wel. Die vent vliegt eruit. Rust, daar ook van. Misschien zou u geen racewagens moeten bouwen. Wat? Misschien kunt u beter overschakelen op robots. Is dat een grapje? Als u het grappig vindt. Je hebt een verkeerd gevoel voor humor. Maar los daarvan ben jij precies de man die ik nodig heb. Ik ben blij dat te horen. Je bent haar. ...sluw, emotieloos, dat is goed. Emoties kan een coureur niet gebruiken... ...als hij vlekloos wil rijden. Emotie is het tegengestelde van controle. Ik neem alleen coureurs in dienst... ...die zichzelf en de machine volmaakt onder controle hebben. Jij, je hebt lijkt gegeven... ...dat je je niet door je gevoelens laat leiden. Je hebt alle kwaliteiten die een goed coureur moet bezitten... Plus één die mij heel goed uitkomt. Je bent arm. Zo zou ik het niet willen stellen. Hoe zou jij het dan willen stellen? Ik ben hier om een wagen voor u te rijden. Omdat je zelf geen up-to-date racewagen kan bekosten. Dat is waar, ik heb geen kapitaal achter me. Maar arm ben ik niet. En als het moet, kan ik me redden met een minder perfecte wagen en... Uh... Ga zitten, Tony. <tus> Dank u. Hoe oud denk je dat ik ben? Geen idee. Schat is. Ik zou het echt niet weten. Je kunt het raden. Ik ben hier niet naartoe gekomen voor een gezelschapsspelletje. Hmm. Je bent bang om te zeggen wat je denkt, hè? Je denkt bij jezelf dat ik eruit zie of ik honderd ben. Een levend lijken skelet. Maar dat wou je niet zeggen, hè? Dat wou ik inderdaad niet zeggen. Maar dat is gezichtsbedrog, jongen. Wat is gezichtsbedrog? Wat jij hier voor je ziet. Ik heb anders goede ogen. Je ziet een oude zieke man voor je. Maar dat ben ik niet. Dat is schijn. Kijk om je heen, Tony. Zie je spiegels in deze kamer? Nee. Er zijn geen spiegels in het hele huis. Ik heb een enkele spiegels. Ze geven de werkelijkheid niet weer. Ze liegen. Ze vertellen niet wat je echt bent, maar wat je lijkt. U bedoelt te zeggen dat ik niet kan zien wat u bent onder uw uiterlijk. Precies. Dat kan zijn. Hoewel... Hoewel wat? U ziet er oud en ziek uit. Wat wilt u me nou wijsmaken dat u niet oud en ziek bent? Ik ben zo jong en sterk als jij. Van binnen... Ik ben een atleet. Sterk mijn armen en handen. In mijn benen, in mijn rug. Ik ben fysiek en mentaal opgewassen tegen iedere Grand Prix race die er met de rijden valt. Deze ogen mogen bijna blind zijn. Ze zijn evengoed kristalhelder. Van binnen. Ik ben de ideale coureur. Ik heb rijders en een brein als een scheermes. Van binnen? Ja. Geoude oorlogen. Deze eigenschappen die ik opnoem. De eigenschappen van een goed coureur. Bezit jij die, Tony? Ja. En wie bezit jou? Begrijp je me, vraag niet. Wie bezit jou? Niemand. Ik krijg alleen maar een ware voor u. Zeker. Jij bezit alle noodzakelijke eigenschappen. En daarom rij jij in plaats van ik in mijn snelste racewagen. Jij zit daar in mijn plaats. Jij zit daar voor mij, Tony. Jij bent mijn armen, mijn benen, mijn ogen. Ik ben niet goed bij je hoofd. Zeg dat niet, jongen. Je spreekt een oordeel over jezelf uit als je dat zegt. Hoezo? Luister, nou, maar... nee. Nee. Ik word nou niet ongeduldig. Ik zal hierna diep in de tijd nemen om met je te praten. Luister. Ik ben altijd rijk geweest. Wat heb ik ermee gedaan? met ben ik om? Anderen zouden er genoeg mee betaald hebben... die mij vreemd zijn. Ik zou een schilderij, een mooie vrouwen verzameld hebben. Een adellijke titel kopen, weet ik veel. Dat alles heb ik niet gedaan. Kunst zijn we niks... Vrouwen doen ook niet zoveel. Aan een luxe leventje heb ik geen behoefte. In plaats daarvan heb ik mijn hart verloren aan het racen. Toen ik jong was, deed ik op jou. Maar ik was niet zo fortuinlijk dat ik jouw sterke gestel had. Daarom misschien begon ik aan het bouwen van racewagens jarenlang de snelste wagens ter wereld gebouwd. Toen kwamen de Ferraris, de Lotussen, de breppers. En nu? Nu kom ik terug met de Clark, zoals de racewereld toch nooit gezien heeft. Nee, maar ik... geen vragen toch? Niet, dat komt later. Eerst moet één ding tussen ons duidelijk zijn. Ik ken alle jonge coureurs die zich op de Grand Prix vertonen. Ik ken de markiezen, de jongelui van rijke families, de fabrikantenzonen. Maar aan hun heb ik niets. Ze kunnen hun eigen wagens bekostigen. Ik moet het dus hebben van ex-monteurs en dat slag mensen... die een aftantse wagen hebben en zelf voor alle kosten opdraaien. Of die in de stal van een fabrikant moeten rijden. Nou, dienen zich genoeg van die jongelui bij me aan. Maar ik zoek het niet met die te met hun beide handen praatjes, dat ze hun talen vloeiend spreken en zich op paardjes weten te gedragen, zal maar een zorg zijn. Ik zoek een coureur van jouw kaliber. Dan hoeft hij niet beleefd of elegant te zijn. Een rotzak, zoals jij, dat moet ik hebben. U, U zegt het maar. Ja, jij bent een natuurtalent. Jij kunt een groot coureur worden. Alles wat je nodig hebt, is een perfecte racewagen. Maar nogmaals, ik heb meer coureurs die er zo voor staan. Ik heb jou uitgezocht. Omdat je op mij lijkt. Dan gaan we weer. Waarom vertelt u me niet alles over die wagen van u? Daar ben ik voor gekomen. Andere coureurs, Tony, hebben oog voor noemt de schoonheid van het leven... Ze willen van de goede dingen van het leven genieten zolang het toch kan. Juist omdat ze leven met de dood voor ogen. Jij niet. Jij bent zo'n man die helemaal geen benul heeft van de wereld om je heen. Jij leeft voor het racen. En jouw wereld gaat niet verder dan je wagen. Daarom. En daarom vooral geef ik jou mijn wagen. U maakt het, het klinkt als een straf. Een uitverkiezing... Wat zijn de condities? Hmm. Zie je wat ik bedoel? Ik had net zo goed tegen de muur kunnen praten. De condities, hè? Nou, jij komt onder contract te staan voor tien grand prix. Ieder jaar. Plus een aantal evenementen. Je krijgt een basis salaris waarbij je ook nog de helft van de startgelden... en van de prijs in je zak kunt steken. Train op donderdag, vrijdag en zaterdag. Racen op zondag. Iedere week strijken zo'n 3000 op, zolang het seizoen duurt. Maar geen bijverdiensten verstaan. Betekent dat ook geen reclame voor u? Geen shows op tv met klaarproducten... geen opening van tentoonstellingen en dat soort dingen? Als ik daar een coureur voor nodig heb... neem ik wel niet een beerklasse. En de wagen? kom morgen. Ik ben. Het, ik ben nou moe. Ik heb begrepen dat het gaat om een totaal nieuw koelingssysteem. Morgen! U is gebeld, meneer. Wil je meneer Verrel? Zijn kamer bij zijn? Volgt u mij maar meneer Verrel? Kan ik niet. Vanmiddag, de, de wagen. Morgen! Morgen. We zitten er nog lang nadat de duisternis de montegruitsch schulds heeft opgeslokt. Tony Farrell, 25 jaar, Formule 1-coureur en zijn chef-monteur Simon Evans. Ze buigen zich over de ingewikkelde berekeningen voor in de cabine van de gigantische Clark Truck. Ze praten, uren achtereen. De nieuwe topcoureur van Clark heeft klachten en waslijst lang na deze trainingsdag. Uh, meneer Farrell, mogen we u een paar vragen stellen? Maak het kort, jongens. Hoe bevalt het nieuwe koelingssysteem? Het is een totaal nieuw systeem voor dit soort racewagens, nietwaar? Nou, nee, er zijn al eerder systemen ontworpen om met luchtkoeling toe te kunnen... ...maar dat bleek altijd mankement aan te kleven, hè? Aan dit systeem niet. Niet, voor zover we hebben kunnen ontdekken. Is het systeem voldoende beproefd, zou je zeggen... ...om ermee aan de komende race te kunnen deelnemen? Wij menen van wel. Tijdens uw trainingsronde van gisteren... ...menen waarnemers gezien te hebben dat er vlammen langs uw motor lekten. Ach, dat is natuurlijk klinkklaar onzin. U bent wel even in de weer geweest met de ingebouwde brandblusser. Ja, zo krijg je nou die praatjes in de wereld. De brandblusser ging spontaan werken op het rechte eind. En Tony kreeg door al dat poeder zo weinig zicht dat hij moest stoppen. Ja, ik was blij dat ik hem helemaal in de berm kon neerzetten. Oh, dus het was een defect aan uw brandblusser. Ja, zulke onvoorziene dingen gebeuren nou eenmaal. U heeft verstek laten gaan op de receptie van de coureurs. Dat betekent dat u vannacht door moet werken? We zullen misschien een wat sleutel aan het remsysteem. Dit is een immens bochtig circuit. Maar ik heb echt niet voor niets een riant appartement laten bespreken in het presidentshotel, hoor. <lacht> U hebt wel een komeetachtige carrière gemaakt, meneer Farron. U hebt opwallend ja. weinig formulewagens gereden... ...en toch hebt u dit mooie aanbod van Clark gekregen voor de rest van dit seizoen. Wat is uw commentaar op het feit dat uw voorgangers bij Clark... ...of op het circuit verongelukten of ontslagen werden? Hebt u commentaar op het nieuws dat Clark al eerder moeite gedaan had... ...om voor dit seizoen een kopstuk aan te trekken... ...maar dat de meeste coureurs weigerden omdat ze erg wanend waren geworden door de hoge serie ongevallen met clark Zo Sorry, jongens, maar Tony wordt in het presidentshotel verwacht... dus jullie willen ons wel excuseren. Verdomme, die lui van de pers ook altijd. Is dat waar, Simon? Ik zal de monteurs nog even aanschieten over die afstelling. Simon... Is het waar wat die journalist zei? Ach, die man zei zoveel. Jij bent al jaren chef-monteur bij Clark. Jij weet beter dan wie ook waarom die andere monteurs zijn ontslagen. Dat zijn mijn zaken niet. Ik zorg voor de wagens en de rest gaat me niet aan. Zo is het toch, Tony? Oké, okay, Simon. Hou jij je neus maar schoon. Waar ga je heen? Naar mijn hotel. Daar moest ik toch zo plotseling heen? Nou, dat doe ik nou. Je moet niet kwaad op me worden, Tony. Dat heeft geen zin. Jij praat Clark goed na, Simon, zodra het gesprek is rond die ongelukken draait. Maar soms zou ik wel een exacte informatie willen hebben, net als de jongens van de pers. Ah, ja, dat, dat zijn de officiële babbels voor de pers. Oké, okay, oké. Okay. Ga maar een paar uur slapen, Tony. Je bent uit je humeur, maar je weet dat we een stevige veiligheidsmuis in acht nemen. Hoge bomen vangen nou eenmaal veel wind. Clark heeft altijd vooraan meegedraafd, dus zodra we met wat nieuws komen... krijg je de belangstelling van de pers. En de roddels, dat gaat altijd zo. Toen je nog je eigen team had, kan er geen journalist naar je kijken. Laat dus niet zo merken dat je niks gewend bent. Hè? Morgen heb je een race te rijden. Als jij denkt, Simon, dat ik de baan op ga aan een linkerwagen... om mezelf te barsten te rijden voor de glorie van Clark... dan heb je het goed mis. Moet je de baas vertellen, niet mij. Tot morgen, Tony. Ik die oproep belt er nou midden in de nacht? Hallo, wie is het? Inwacht voor morgen. Gaat wel. Zeg eens wat. Waar is gijs? Oh, in de ronde pit. Ze werken de hele nacht door. Er is een uh, voorwielophanging doorgezakt of zoiets. Welk hotel ben je? Estel, ja. Tony. Hoe gaat het met je, lieve? Goed. Fijn. Niet echt goed, Tony. Ben je daar nog? Ja. Hoe gaat het met jou? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ach, Tony. Het is fijn om je stem te horen, Lilien. Zal ik naar je toekomen? Wil je dan? Wil jij het? Je weet wat een ellende het is, de nacht ervoor. Wil je dat ik kom, Tony? Tony. Ja, kom zo gauw als je kan, Lilian. Kom meteen. Misschien midden in de nacht nog wel eens op. Nes. Of midden op de dag. Ja. Huh? Maar ik kan niet met je leven, Tony. Dat weet ik. Dit is genoeg. Ik oh. ben blij dat je er nu bent. Waarom kunnen we nou wel ineens met elkaar lachen en praten? We zijn een beetje gedikt, denk ik. <laughs> ja. Je wordt toch niet bedroefd? Hm? Oh, een beetje. Ben ik altijd geweest, sinds we het ook zijn. Ik ook. Echt? Ja. Ik zou nog best een beetje kunnen slapen. Als jij dat ook Goed. Je, je, je moet me vasthouden. Ja, ja zo. Goed. Zou jij ook slapen? Tuurlijk. Oh, leuggen. Ga slapen. <laughs> Net als mijn hè? Ja. Ik heb je zo gemist. Ik jou. Weet je nog, de nacht voor je eerste keer. Zo. Oh. Is dat licht? Een beetje. Als we niet iets doen, iets gedaan hebben vannacht, dan heb ik geen kans, geen schijn van kans. Ik wil nooit meer zitten wachten in de pit. Nooit meer. Hoeft toch niet? Wachten. Tussen al die anderen. Nagels lakken, kletsen. En intussen. Ik, ik moest altijd geeuwen. Is dat, hè? Hm. Geeuwen. Terwijl ik wachtte tot je weer verder binnen was. Oh, dat duurt altijd zo lang. D dat wil ik nooit meer, Tony. Uh -huh. Dan die hebbelijkheid van je om je eigen oorpluggen te kneden. Uh -huh. Ik heb handenvol thuis liggen uit alle uh -huh. drogisterijen van de wereld. Rubberen oordoppen, katoenen ook. Uh -huh. maar, maar jij met die vieze knobbel was in je zak. En, en, en dan begon je dat te kneden uh -huh. en in je oren te proppen... En dan zette je die helm op. Met zo'n helm zie je er ineens weer knap uit. Net een jetpiloot. Maar dan had ik toch de pest aan je. Uren wachten in de pit. Jij ook. Terwijl de monteurs bezig zijn. Zoals jij zat te wachten. Van zo'n las ik boeken, weet je nog? Zat hij met zijn hoofd tegen zijn helm en las door alle lawaai heen. Ja. <laughs> maar jij... Je zat maar en je staart. Tot ik er gek van werd, weet je nog? <laughs> jij met je weet je nog. Ja, Ja? Tony. Met mij. Steff. Ben ik goed wijs, het is verdomme vijf uur. Tony. Ik ben in de lounge. Hey, ik heb iemand bij me... die jou iets te vertellen heeft. En gedronken? Kan je dit horen? Man, kan het ruiken door de telefoon heen. Ga je roes uitslapen. Tony, luister. Wie is het? Stef. Dat, dat moet niet nou. Dat weet ik niet. Stef. Laat de mens slapen, weer. Kom naar de lounge, Tony. Anders kom ik naar boven. Dan trap ik je de etage af. Tony... Voor mij ben jij nog steeds een rotzak. Maar ik moet je echt spreken. Kom je. Wie heb je bij je? Phil Travis. Phil? Hm. Kom dan. Die Stef heb ik niet meer gezien sinds dat met François. er niets meer te wisselen. En nou had ineens Phil Travis bij zich. Heet die niet voor Kluik? Voor... Ja, die... precies, ja. Hij werd te oud, hè? Ja, hij werd bang. Daarom kreeg hij de zak. Tony? Lillian, probeer nog wat te slapen, hè? Kom je gauw terug? Natuurlijk. Mm -hmm. mm. Domme, wat een stelletje zakken. Zeg, wie belt er nou iemand uit zijn nest om vijf uur? <laughs> Gaan we vertellen dat je sliep. Hallo, Phil. <laughs> Hallo, Tony. Nou, oké, okay, wat moet je? Ik wil naar bed, Stef. Hey, ik heb veel meegebracht. Ja, dat zie ik. Moet een lange receptie geweest zijn, jongens. <laughs> heb je gemist? Nog meer berichten? Jij verdient dat ik je laat barsten, Tony. Maar, maar, ik ben ook maar een mens. Wie niet? Dat bedoel ik. Tony, ik kwam Stef tegen in een bar en we kwamen te praten. Hij vertelde me zo het een en ander van je. Ik hoor dat jij voor Clark bent gereden, hè? Stond in alle kranten, ja. Hey, je hebt het ochtendblad nog niet gezien? Tuurlijk niet, hoezo? Ja, ik heb hem hier. Net van de pers. Moet ik die flauwekul lezen? Ja, lees. Doe maar lol, jongens. Lees! Uh. Nou, nou in. Vlammen. Langs de motorkap. Dat is autorazen in een rij aan de brandbom. Hoor nu eens even, in wat voor wagen je ook klimt, ...je zit altijd klem tussen de benzine. Tony, jij weet natuurlijk dat ik voor Clark heb gereden. In mijn tijd begon hij met die luchtkoeling. Ik heb dat systeem zo eens bekeken. Nou, mag je me geloven of niet, Tony? Ik ben behoorlijk technisch... ...maar ik snapte het niet. Minder zuipen. Toen dronk ik geen druppel. Ik snapte het niet. Het was, het was te ingewikkeld. Duister. Nou, wat wil je daarmee zeggen? Het klopte niet. Er zit ergens een fout. Dat van die vlam is natuurlijk onzin. Fantasietje van die journalisten. Ik heb ze ook gezien. Wat heb je gezien? Ik heb ze gezien. Ik ben uitgestapt, omdat ik hem langs de kant had gezet. En ik ben rustig naar de pit gewandeld. En daar heb ik gezegd dat ik ermee kapte. Jij hebt ze... Uh... Je hebt ze gezien? Ik weet wat jij denkt, Tony. Jij denkt dat het niet kan, hè? Nou, denk jij maar wat je wilt. Ik heb ze gezien. Vlammetjes, niet groter dan vonken. Dansend over mijn benzinetanks. En die luchtgoeling is prachtig bedacht. Op papier. Jezus Christus, jij staat toch niet te liegen, Ik hè? mag doodvallen. Wat moet daar nou mee? Nou, bekijk het zelf maar. Dat van die vlammetjes is klinkt haar onzin. Je zou exploderen als een... Mooi dat ik uitstapte. Heel rustig. Ik zie het me nog doen. Eerst mijn ene been en toen mijn andere. <lacht> Klopt het niet? Klaak wil het niet weten. Het is een beetje de kroon op zijn werk. Die oude knar. Hij schopte me zo wat de straat op. Ik ben hem dankverschuldigd ook. Hij had mijn beste tijd gehad. Wat het ook niet weten. Ik ga hem op Bos Bloemen sturen. Oké, okay, jongens. Dan erop gaan slapen. Tony. Ik heb al zoveel rondjes met die motor afgelegd. In deze krant Sensatiepers. Dat ze dachten dat ze vlammen zagen. Ik had Op me... de motorkap. Ik had mezelf al wijsgemaakt dat, dat het mijn eigen angst was, Tony. Mm. Dat, die, die maakte dat ik dat zag. Maar die journalisten... Die zullen met een dronken kop tegen ze aan hebben staan kletsen. Op een verloren avond of zo. Hé, hey, dat kan ook. Hé, hey, Phil. Heb jij gisteren of eergisteren met die jongens... Eerlijk zeggen. Ja, ja. ja hoor eens. Er, er waren er een paar bij die wilden graag alles weten. Gaan we zo rondjes weg? Ja, ja. Goede jongens, hoor. <laughs> maar verdomd nieuwsgierig. Sorry, Tony. Kom mee, Phil. Stef, euh, zeg maar niks, Tony. We gaan er geen van allen op vooruit. Als de klat erin zit, dan zit hij er goed in. Slaap je? Tuurlijk niet. Kom je nog even in bed? Even. Het is nog lang geen middag. Je bent veranderd, Tony. Hoezo? Vroeger zou je nou al in de pit gezeten hebben. Wachten, wachten, wachten. Vroeger sliep jij eens morgens. Als een os. Het spijt me. Het spijt mij. We hebben het verknald, hè? Weet je wel. Kunnen we niet opnieuw beginnen? Opnieuw beginnen? Hm? Ach, Lillian. Lieve Lillian. Wat is er gebeurd, Tony? Je doet. Het zo vreemd. Wie waren dat beneden? Steph en Phil Travers heb toch verteld. Wat kwamen ze doen? Niet, ze waren dronken. Ja. <tankt> slapen we nog een beetje? Jij kon nooit slapen, als het licht werd. Nu wel. Kom, doe je ogen dicht. We gaan slapen. Goed. We gaan slapen. ...is zojuist verongelukt met zijn nieuwe klaarwagen. We wachten op nadere berichten. De race gaat door. U hebt geluisterd naar het tweede en laatste deel van Stopcoureur, een hoorspel van Anton Quintana. Tony Farrell werd gespeeld door Hans Karsenbaar. Zijn vrouw Lillian door Gerry Mantel. Clark, de fabrikant, door Haak Orizant. Simon, de chefmonteur, door Kees van Ooyen. De manager, door Dries Krijn. En Phil, een veteraancoureur, door Joop van der Donk. Daarnaast u de stemmen van Reinoud Anders, Boes Hartman en Donald de Marcas. Technische realisatie, Max Westra en Herman van der Lely, regie, Ad Leuplef.